Citydijkers met het NOS Journaal. Het westen van Turkije is getroffen door een aardbeving. Die had een kracht van 5,9. Het epicentrum lag op zo'n 14 kilometer van Duce... een stad tussen Istanbul en Ankara. Ook daar is de beving gevoeld. Er zijn nog geen berichten over schade of gewonden... Er zijn er zeker 18 naschokken geregistreerd... en is uit voorzorg de stroom afgesloten. Turkije werd voor het laatst getroffen door een dergelijk zware beving in 2020 die al toen een kracht van zeven, De vielen 119 doden en meer dan duizend gewonden. De Braziliaanse president Bolsonaro vecht toch de uitslag van de verkiezingen aan... die drie weken geleden niet werden gewonnen door zijn tegenstander Lula. Bolsonaro zegt dat er softwarefouten in sommige stemmachines zitten... en dat daarom een deel van de stemmen ongeldig zijn. De Braziliaanse kiescommissie wil die klacht pas behandelen... als Bolsonaro binnen een dag met bewijs ervoor komt. De politie heeft in de zoektocht naar een vermiste vrouw in Brabant een lichaam gevonden. Ze hadden er sterk rekening mee dat het gaat om de 36-jarige Sylvana Heber, die sinds zaterdag wordt vermist. Het lichaam werd gevonden in de omgeving van half mijl, waar de politie na binnengekomen aanwijzingen was gaan zoeken. De ex-man van de vermiste vrouw zit vast, hij wordt verdacht van moord. De aangekondigde staking eind deze week bij PostNL gaat toch niet door. De rechter gaf er wel toestemming voor, maar onder voorwaarden. En die zijn volgens vakbond FNV zo streng dat het geen zin meer heeft om te staken. PostNL spande het kort geding aan omdat de staking in de drukste tijd van het jaar valt. Het weer op de meeste plaatsen is het droog. Hier en daar valt nog wel wat motregen. Vanochtend is het bewolkt en droog met soms wat zon... Later op de dag raakt het weer bewolkt en dan gaat het regenen. Het wordt maximaal een graad of acht. Dit was het NOS journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 Uit vrije wil.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 Who the fuck I am? Who the hell? Who the hell? Dada da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Solo yo sé que cuando tú me ves, Cae rápido, va conmigo. Zalafloté, te pasas en mi boté. Me firmo irá contigo y en tus cachas te la noté. No digas que no, no digas que no. Te vieron perreando conmigo en el club. Yeah. Porque cuando tiro, soy el Fran Franco. Tirador que siempre esté en el blanco. Mi cuenta de vista, pero soy franco. Nadie deposita más que yo en el banco. Me da igual, y sé lo que te